Dit is Piek 5 met Roel Pauw. Opmerkelijke meningen over de actualiteit. Goedemorgen en welkom bij Piek 5. Ik kan niet slapen. Soms is dat geval, in dat geval een glaasje warme melk genoeg. Soms neemt slapeloosheid ernstige vormen aan. Hoe dan ook voor al uw vragen over een gestoorde nachtrust kunt u nu terecht bij de slaapservice lijn. Hoe u dan geholpen wordt, dat hoort u zo meteen. En vaders moeten emanciperen, want ze doen te weinig zorgtaken. Doorgaans komen dit soort teksten uit vrouwenmonden. Maar nu is er een vader die een heuse stichting wil oprichten om rolpatronen te doorbreken. Een vader die klaagt dat het bijna niet te doen is om echt vader te zijn. Straks een gesprek met hem. Dit informatienummer kost 55 cent per minuut. Welkom. U heeft gebeld naar de slaapservice lijn. Uit onderzoek is gebleken dat we ongeveer een derde deel van ons leven slapen. Toch blijkt dat bijna de helft van de mensen ouder dan 30 jaar wel eens slaapklachten heeft. En dat ongeveer 6% van de volwassenen langdurig erg slecht slaapt. Toets eerste nul om verder te gaan. Goed geslapen vannacht, meneer Schreuder? Ik wel, ja. U heeft goed geslapen? Ja, ik had het voordeel dat ik lekker laat naar binnen kon. <laughs> en dan slaap ik altijd beter. Ja, u bent. Eerst even wat uitleggen. U ja. bent uh, slaap- en waakstoornis-specialist aan de kliniek voor slaap- en waakstoornissen van epilepsiecentrum Kempenhagen-Tehezen. Ja, dat is dat een is mondvol. Hè. Enorm. Daar schrik je ja. van. Ja. Ja, wat is uw betrokkenheid bij deze slaapservicelijn? Uh, ik moet echt zeggen, uh, zelf uh, wat op de achtergrond. Ik spreek namens uh, collega De Klerk, die uh, in Nederland uh, degene is geweest die... Deze slaapservice lijkt maar heel veel initiatieven uh, in het, uh, over slaap heeft, heeft opgestart. Uh, dus een initiatief van een half jaar geleden, zo'n beetje, of een jaar geleden alweer, waarbij vertegenwoordigers van diverse uh, patiëntengroepverenigingen van verschillende slaapstoornissen, maar ook deskundigen bij elkaar gebundeld zijn om. Ja, adviezen een beetje pan klaar te maken, zodat uh, mensen via een informatielijn met eenvoudige tips informatie over hun slaap krijgen of uh, adviezen om daar beter mee om te gaan. Ja, en hoe gaat het dan verder als ik de nul ingetoetst zou hebben? Je hebt geen last van slaapstoornissen, uh, nee. blijkbaar. Nee, ik heb het nog nooit gedaan. Nee, maar een heleboel mensen hebben dat dus wel. Die hebben ja. toch moeite om in slaap te komen. Ja. In de inleidende ja. tekst werd gezegd dat de helft van ja. uh, de mensen van 30 jaar en ouder er wel eens mee te maken heeft. Maar dan, dan, dan praat je niet over een keer een nachtje slecht slapen omdat je de volgende dag een examen hebt, bijvoorbeeld. Nee, maar het is heel goed dat je dat zegt. Hè. Kijk, iedereen die slaapt natuurlijk wel eens eventjes als er wat spannends is. Uh, of uh, je hebt examen slaapt je. Ja, eigenlijk waakzaam is dat. Je betrapt jezelf erop dat je alles hoort. Je zit dicht aan de oppervlakte, maar je merkt ook eigenlijk je eigen hersenactiviteit. Dat wil zeggen, je hoort je hersen uh, ja, dingen overwegen en zulke dingen. Hmm. En dat geeft het gevoel dat je eigenlijk helemaal niet slaapt licht aan de oppervlakte ligt. Ja, waar komt dat vandaan, dat soort, uh, ja, die, die half slaap? Nou, dat uh, heeft te maken natuurlijk voornamelijk met uh, de laatste twee uur voordat je gaat slapen, hoe actief je zenuwstelsel is. Dus uh, we werk je laat door bijvoorbeeld, of uh, ben je dus nog aan het uh, repeteren voor je examen, dan blijf je waakzaam slapen. Maar natuurlijk als je morgen naar Kosovo gaat, dan is het heel functioneel dat je waakzaam slaapt, namelijk dat je via je oren alles op tijd hoort en dat je op tijd de bos in kan hollen als dat, uh, ja. dat noodzakelijk is. Dus dat is een, een geheel fysiologisch gebeuren, alleen in de normale, moderne tijd ja, doen we het heel anders dan, uh, laten we zeggen, uh, 30, 40 jaar geleden. En Nu gaat... De... Vroeger had je zo, want het werd donker, nou ja, dan las je nog een boekje en dan, dan dook je je bed in, want het licht was niet optimaal. En Tegenwoordig verlengen we de dag natuurlijk naar de, uh, ja, tot het moment dat ja. je in bed stapt, je werkt door totdat je in bed stapt, je kijkt tv, je, ja, je, het, de verlichting is zo sterk dat het onderscheid tussen dag en nacht ook moeilijk is. Dus eigenlijk moet je al een uurtje van tevoren je beginnen voor te bereiden op, uh, op je slaap. Ja, een beetje onderuit zakken op je stoel, ja. het licht wat dimmen. Ja, sterker nog langer dan dat, hè. dus om een 9, zo moet je denken nou de dag is mooi voorbij, wat heb ik gedaan, wat moet ik morgen. Die spulletjes aan de kant zodat je dat, uh, uh, weet dat alles klaar is. Ja. Maar mensen hebben er toch helemaal geen tijd voor? Nee, dat is het punt. Ja, die ja. hebben ja. geen tijd meer om te slapen. En omdat ze geen tijd hebben om te slapen, kunnen ze vervolgens ook niet slapen. Dus, dat is eigenlijk een hele sterke uitspraak. Uh, zo is het een beetje wel natuurlijk. Eh... Uh, we zijn heel goed geweest de laatste 20, 30 jaar en zeer efficiënt te werken. Dat merk je in de, in de werksituatie ook. Tijd voor koffie koffie is er ook niet bij. Je doet 10 dingen tegelijk. Nou, ja, die informatie die een mens opneemt op een dag moet natuurlijk ook s'nachts verwerkt kunnen worden. En dat moet onder andere tijdens de droomslaap. Dan uh, wordt informatie verwerkt en ja. wordt het ook in je geheugen opgeslagen. Heel veel mensen klagen ook over chaotisch en uh, over dingen niet goed kunnen onthouden en zulke mm -hmm. dingen meer. Dat heeft daar ten dele mee te maken. Ja. Is, is het niet kunnen slapen op zich ook alweer een factor die zoveel stress veroorzaakt dat je daar ja. dan de volgende nacht weer niet van kunt slapen? Ja. Dat is een vicieuze cirkel, hè. En op een gegeven moment geloof je jezelf niet meer. Net na twee, drie nachten, dan, uh, dan ga je gespannen naar bed toe. En als je helemaal wakker ligt, dan zit je op te vreten van de volgende morgen moet ik op tijd, moet ik naar mijn werk. En als ik niet uitgeslapen ben, dan voel ik me hè, duf, et cetera. Ja. En in het weekend ga je compenseren. Nou ja, dat is het slechte wat je kan doen, hè. Uit gaan slapen om dan te denken van nou, elk uurtje wat ik slaap, dat is meegenomen. Nou, ja, ja. Want dan raak je hele eh, biologische ritme, dat noemen wij ingewikkeld ritmiek, raakt verstoord. Ja. Dus eigenlijk is het als je slecht slaapt, blijf altijd op diezelfde tijdstip soms opstaan. Regelmaat, dat is het ja. belangrijkste. Ja. En zijn er verder nog, nog trucs? Ik ja. las ergens stoppen met alcohol. Dat, ja. dat zal veel mensen verrassen, want die ja. nemen nog een afzakketje voordat ja. ze het duiken. Nou ja. Je ook ja. Natuurlijk, hè? ja, je slaapt er ook wel op. Maar het vervelend is, je wordt er twee, na 2,5 uur word je er wakker van hè. Mm -hmm. En dan eh, droom je licht en, en angstig en soort dingen meer. Ja, tips, de belangrijkste is, en wat ik zei, je gaat jezelf managen en vooral boven de 40, dus, Want dan slaapt de mens in het algemeen al wat lichter en de compensatiemechanismen zijn dan weg. Ga uh, ja, zorg dat je de dag bewust afsluit. Uh, dat je weet wat je de volgende morgen moet doen. Ga niet, als je met je uh, partner nog dingen wil bespreken, dat uh, doen in bed. Want dan lig je de hele nacht over te piekeren, Maar doe dat om een uur wacht. Zo, van die dingen allemaal. Ja, en een slaapverwekkend boek op het nachtkastje. Ja, heerlijk. Ja. ja. Maar niet de tv naar je kamer toe. Want dan weet het lichaam ook niet meer of, het nou, of die nou moet wakker zijn of moet slapen. Dat soort dingen meer. Nee, maar dan heeft u wel heel veel vertrouwen in de kwaliteit van tv, want dat gebeurt mij nog wel eens dat ik op de bank in slaap val de ja, met de tv aan. Ja, dat klopt natuurlijk, wij allemaal, uh, maar uh, dat heb je, als je dus activiteiten gaat verplaatsen naar je slaapkamer, die eigenlijk bij het dag horen, is het niet verstandig om dat te doen. Nee. Laatste vraagje, gaat de lijn de huisarts concurrentie aandoen? Want voor 55 cent en. per minuut ben je misschien goedkoper uit dan wanneer je een consult en. aanvraagt. En. Natuurlijk niet. De huisarts is blij als, eh, als nou we zeggen, de, een beetje een kleine stroom van die patiënten bij hem wegblijft. Want je kan je voorstellen dat zo'n beetje één op de vijf patiënten last heeft van chronisch slecht slapen. Dat wil zeggen drie dagen per week, vier dagen per week slecht slapen. En daarvan gebruikt ongeveer drie eh, procent eh, slaapmedicatie. En voor die slaapmedicatie komen ze al bij de huisarts. Ja. Een huisarts eh, heeft... Eh, zijn vak wil eigenlijk zeggen, die heeft het veel te duk, die heeft te veel vragen. Dus als je daar iets van weg kan nemen, dan zal hij alleen maar blij om zijn. Oké, okay, goed. Meneer Schreuder vriendelijk bedankt en een prettige dag. Nog. Goedemorgen. Sometimes you gotta let the feeling through Some time to heal But now I the best. The way you're filling me with happiness Think that we could Restart in something real Oh yeah I try to be patient And give you a little more time Say It Again van de band Precious. Vaders die echt vader willen zijn, hebben het niet gemakkelijk. Ze hebben er geen tijd voor, ze hebben er geen recht op, ze hebben er geen verstand van. En niemand die ze kan helpen, of het moest de stichting Vader en Kindcentrum zijn. Joep Sander is voorzitter van de stichting, die hij zelf heeft bedacht en opgericht. En hij zit vanochtend bij ons in de studio. Goedemorgen, meneer Sander. Dag, goedemorgen. Eerst maar eens even dit. Vaders die zitten te snakken naar het vervullen van een zorgtaak. Komt u nou echt vaak tegen? ja. Ja, dat, toch wel? Dat, ja, dat zou, je, dat zou je verbazen, ja. En een hoop, hoop vaders laten het uh, afweten af voordat ze er überhaupt aan durven denken. Maar ik kom echt veel vaders tegen die uh, al, al vroeg in de knop uh, gebroken worden wat betreft uh, deze verlangens en het, en het gevoel voor hun kinderen. Bent u er zelf zo een misschien? Um, nou, ik ben een keer aardig gebroken daarin, maar ik, ik voel me uh, geknakt zal ik zeggen, maar nog niet gebroken. Ik heb wel het een en ander meegemaakt, zeker rond mijn eerste kind. Ik ben uh, inmiddels ook vader van een, uh, van een zoon van 7,5 maand. Ik merk wel uh, voortdurend daarin dat eigenlijk niets in deze maatschappij is afgestemd op, uh, op vaderschap, op uh, vaders uh, die zorgen voor hun kinderen en uh, dat, dat varieert van... van uh, de, nou, laat ik een voorbeeld noemen. Dat je bijvoorbeeld in de, in de Encarta encyclopedie als je daar zoekt wat vaderschap is. dat je tegenkomt dat dat een, uh, een juridische verhouding is. tussen vader en een kind. Uh, wat, wat, wat, wat heel schrijnend is in een tijd. Uh, waar, waar, waar van de andere kant toch hele campagnes worden gevoerd. door de overheid. Uh, waarin vaders uh, zo'n kind aan de borst uh, uh, vast moeten houden. Hè, waar uh, we zo'n zo affiche-campagne van hebben gezien. En, en het is eigenlijk heel. het, het, het bijzonder eigenlijk van de situatie is is dat er een heel dubbelheid is. Hè? Dus van de ene kant heb je die, die, die campagnes die zeggen... vaders, hup nou, kom nou niet alleen maar dat vlees snijden... en, en betrokken worden bij je kind. Terwijl van de andere kant eigenlijk niets erop toegesneden is. En, en ergo, als je naar het juridische gebied kijkt... is, is er zelfs sprake van een behoorlijke repressie van, uh, uh, van vaderschap. Dat klinkt wel heel erg zwaar, een repressie van vaderschap. Ja. Kunt u dat uitleggen? Uh, ja, dat, dat, dat kan ik zeker. Dat betekent dus dat er vrij uh, regelmatig vrij hard wordt opgetreden... tegen, tegen vaders die uh, zorg dragen voor hun kind. Hè. Dus als ik, er is een traditioneel rolpatroon waarin er... Een, uh, of traditioneel sinds de ander, laatste anderhalf eeuw... dan uh, gebruikelijk rolpatroon waarbij uh, vaders uh, de fabriek ingaan... zal ik maar zeggen, en, en moeders uh, thuis blijven. En het doorbreken van het rolpatroon, zeker in de verantwoordelijkheden... Dus ik, Oké, okay, moeders zijn inmiddels uh, werken ook een paar uur buiten huis. Maar de basis daarvan, het doorbreken daarvan... dat kost nog blijkbaar altijd heel erg uh, veel moeite. En dat gaat zo ver... Dat, dat is zo verankerd in al onze instituten, in al onze regelgeving, dat, dat vaders die, die verantwoordelijkheid willen blijven dragen voor hun kind, zeker als daar conflicten over ontstaan, dat die met, met vrij veel uh, geweld daaruit worden uh, gebonjoerd. Oh ja? daar, daar zijn onderzoeken van dat dat, dat, dat een gangbaar patroon is. Dat dus maar geef daar eens dus een voorbeeld van dan. Uh, in welke situaties doet zich dat voor dat vaders eigenlijk uh, naar het tweede of derde of vierde plan worden verwezen? Dat, dat gebeurt veel in, in gevallen van, van echtscheiding bijvoorbeeld ja, ja. of andere ja. vormen van, uh, van scheiding. Daar treden het, het meest hard op. Die doorwerking van, uh, de doorwerking van het juridische is natuurlijk veel breder dan... Alleen de echtscheiding echt zelf. Hè? De, dus als, als vaders op bepaalde vlakken het wordt, niet wordt toegestaan om voor hun kinderen te zorgen. Um, dan betekent dat dat het ook voordat er een echtscheiding is of uh, de, voordat dat mensen uit elkaar gaan en ruzie zou kunnen ontstaan over een kind. Dat er ruim daarvoor vaders al, al, al het gevoel hebben van ik kan niet te veel ruimte innemen. Ik kan niet te veel verantwoordelijkheid op me nemen, want dan doorkruis ik het, het, het bestaande patroon. Het bestaande patroon waarin de moeder een positie heeft en, en de vader een andere ja, positie heeft. Dan zou hij zichzelf in de vingers snijden als hij uh, te veel op de voorgrond zou willen treden. Ja, en dat, dat, is, dat is dus niet, niet een ideetje van mij, maar dat is ook, ook onderzocht. En dat ligt ook vast in, in briefwisselingen, in, in, in formulieren van, van, van, uh, uh, uh, van rechters, van kinderbeschermers uh, en, uh, en gewoon in, in, uh, in statistisch onderzoek wat er gebeurt, gewoon wat er gemiddeld dat het nog steeds gebeurt als vaders juist uh, dat roldoor. Hoe harder ze het roldoorpatroon uh, doorbreken, hoe meer moeilijkheden ze krijgen. Uh, om, uh, en niet alleen juridisch hoor. Maar hoe meer moeilijkheden ze krijgen om daarin overeind te blijven. Eh, want het is bijvoorbeeld ook als je zorgvader bent. Is dat nog steeds niet een, een, een, een, een patroon wat in het dagelijks leven uh, uh, altijd zo wordt geaccepteerd. Voor moeders is er veel meer die vanzelfsprekendheid om in een buurt. In, in een cursus op het buurthuis uh, uh, zich gezetteld te voelen in, in, in, in de rol die ze hebben. En dat is voor vaders uh, veel moeilijker. En ze hebben dus eigenlijk dikwijls last van een soort, soort dubbel uh, huis mannensyndroom nog steeds. Ja. ja. ja. Dus het is een zwakke positie om, om huisvrouw te zijn, dikwijls. Maar het is een nog zwakkere positie om huisman te zijn. En dus zeker als je dus als vader verder gaat, nog dan één dagje meer zorg in de week. Hè? Maar zeker als je dus, dus probeert een patroon te doorbreken. dan levert dat, uh, levert dat de weerstand op. die uh, overigens heel dikwijls hoort bij het doorbreken van een patroon. Maar daarom zeg ik: van, daar moeten we iets tegenover gaan Nou, ja, Want u, u heeft het ook nog, behalve over juridische, ook over uh, economische barrières bijvoorbeeld. om dat vaderschap waar te maken. Ja, het is natuurlijk zo dat, dat, dat anderhalve eeuw geleden uh, uh, uh, uh, mensen de fabrieken in moesten en weg moesten van, van, uh, van het werk wat ze dikwijls thuis hadden, een ambachtelijk bedrijf, een boerenbedrijf. En uh, het werd dus een economische noodzaak dat mensen buiten de deur gingen werken. En uh, die, die taak is uh, na een, een aantal decennia dat iedereen zo'n beetje buiten de deur moest werken. is Als een verworvenheid van de arbeids, arbeidersbeweging is het binnengehaald. Dat vaders dan de enigen zijn die dat doen. Hè. Mannen. Traditionele is van de, de kostwinnerschap. Vader ja, verdient... Dat is uh, toen ontstaan, zeg maar. Hè. Ja, ja, ja. Of, ja. Maar werkt toen, dat nog steeds door vandaag de dag? Dat je bijvoorbeeld uh, niet zomaar een dagje vrij kunt nemen... Ah, ja. Ja, de, de praktijk is, is in, in hoge mate, zeker in, in, in deze economische conjunctuur, dat, uh, dat het moeilijk is voor werknemers om, uh, om zomaar ouderschapsverlof op te nemen. Dat, dat je dat ten, ten dele je carrière kan kosten, dat de baas je daar schreef op aankijkt, wat nooit zo prettig is. Dat er gewoon veel gevraagd wordt van mensen heden en dagen in een werksituatie. Dat er dikwijls zelfs veel meer nog dan 40 uur gewerkt moet worden en dat de beschikbaarheid voor het werk uh, uh, erg groot is en, uh, en uh, dat de opkomst Groot. Dus dat maakt het ook uh, lastig om dat te combineren met, uh, met vaderschap. bijvoorbeeld. En, uh, en het geld is uh, natuurlijk ook een probleem. Ja. En um, als je als vader zou willen intekenen voor een opvoedcursus bijvoorbeeld. Word je dan uh, meewarig aangekeken of lach je ze in je gezicht uit? Het gekke maar wat komt is dat u dat hier het... doen meneer? Ja, het ja, ja daar, daar komt het wel op neer. Het gekke is dat, het, dat er eigenlijk helemaal geen cursussen bestaan voor vaders. Als je kijkt naar andere landen. Uh, bijvoorbeeld Zweden uh, met, dat heeft met, uh, met 5 miljoen inwoners op uh, 19 centra van mannen en uh, vaders uh, al dan niet in crisis of al dan niet zoekend voor hulp in hun vaderschap heeft in elke plaats heeft een uh, opvoedingscursus voor jonge vaders uh, waarbij ze zich uh, waarbij ze wat kunnen leren over hoe het is om, uh, uh, um, om te bevallen zeg maar, hè, samen mm -hmm. met, uh, met de moeder hoe het is om nou, ja, het vlees te geven, alle dingen die bij het jonge vaderschap horen, hoe je uh, dat kunt organiseren met je werk. In Nederland is niets als je Nederland, dikwijls als je naar een cursus wil, uh, een zwangerschapscursus, dan blijkt die alleen voor, uh, voor moeders te zijn. Uh, ja, de meeste thuiszorg organiseren zwangerschapsgymnastiek en dat soort zaken. En dan blijkt dikwijls heel, geen enkel alternatief te zijn voor vaders. En eigenlijk... nou, ik ben wel mee geweest hoor. Naar allerlei soorten van uh, zwangerschapsgymnastiek. Uh, Het varieert. Het ik varieert. moest ook mee van mijn vrouw. Je moest mee. Oh, je vond het niet leuk. Jawel. Toch? Oh ja, nou, gelukkig maar. Maar er werd mij in elk geval niets in de weg gelegd om eraan mee te doen. Nee, nee, nee, nee. Nou, ik heb uiteindelijk ook wel een groep gevonden waar ik gewoon helemaal aan mee kon doen. Maar ik constateerde wel dat het gewoon in het gangbare aanbod... Uh, in ieder geval in mijn regio heel zwak staat. Ja, maar ik realiseer me ook dat, dat ongetwijfeld uh, hoe meer je naar de Randstad komt, hoe meer uh, voorzieningen er zijn. Ik denk dat er in Amsterdam kun je nog wel een cursus vinden uh, voor vaders, uh, terwijl die in, uh, in het oosten van het land, zeg maar in de regio, uh, uh, veel moeilijker te vinden is. Dus er is ook nog een beetje een verschil waar je in Nederland zit, denk ik. En natuurlijk, dus er zijn gelukkig ook instellingen die voorop lopen. En gelukkig hebben we al een paar jaar in Nederland hebben we aandacht voor uh, spe, seksespecifieke zorgverlening. En, en uh -huh. met de mensen die daarmee bezig zijn, Werken we ook samen als vader- en kindcentrum, hè? bijvoorbeeld transact. Ja. Maar is het nou ook niet gewoon zo dat vrouwen er beter in zijn om, om uh, te moederen dan vaders, dan mannen in vaderen? Ja, dat, dat, dat, dat is een idee wat blijkbaar in een hoop achterhoofden uh, meespeelt, maar wat, wat, wat nergens uit blijkt. Het is een beetje een discriminerende opmerking. Hè? Natuurlijk kunnen moeders beter uh, de borst geven omdat vaders dat nou eenmaal niet hebben. En uh, uiteraard zal de praktijk zijn dat, dat vaders het uh, misschien uh, dikwijls een slagje anders doen dan moeders. En dikwijls wordt dat ook niet zo erg geaccepteerd. Maar dat ze het slechter doen. Als je kijkt naar de onderzoeken die erover zijn in ieder geval, dan, dan is er zelfs veel reden om aan te Nemen, maar dat zeg ik met voorzichtigheid. Maar, maar toch, die onderzoeken wijzen het uit. Dan is er veel reden om aan te nemen dat vaders het beter doen in de opvoeding. Die kans krijgen ze niet altijd. Maar waar vaders die kans krijgen, blijkt dat onderzoeken, zowel in Nederland als in Denemarken zijn er een paar bekend. Dat uh, vaders ook met jonge kinderen, want juist specifiek onderzoek met kinderen van, van, van 0 tot 5 heeft dat ook uitgewezen. Dat ze het daar erg goed in doen. En in ja. een aantal opzichten ook, ook beter dan moeders. Ja, nou laten we het ophouden dat ze. Het, het allebei redelijk vanaf. Ja, ja nee, maar dat vind ik dan, dan blijft overeind dat mannen dus een enorme achterstand hebben in te lopen. Um, ja. En daarvoor heeft u die stichting opgericht. Ja. Um, wat is precies de bedoeling daarvan? Op welke manier wilt u vaders helpen? Uh, er zijn een aantal dingen die we willen doen. Uh, we proberen wat te doen in de individuele hulpverlening. Op het juridische en sociaal-psychologische vlak. Eh, eh, advies geven, mensen die om hulp komen vragen, zo adequaat, adequaat mogelijk voorlichten. En daarbij ook rekening houden met het feit dat ze vader zijn. En dat de situatie van vaders dikwijls anders is dan moeders. Eh, dat noemen we seksespecifieke eh, voorlichting en hulp ook. Verder willen we... Eh, uh, groepen organiseren voor vaders uh, waarin ze ook onderling uh, zaken kunnen uitwisselen dat, dat is dikwijls van belang omdat het, uh, het een beperking is als ze dat alleen kunnen met hun vrouw of de moeder van hun kind. Uh, het is goed als mannen van elkaar leren wat, uh, wat opvoeding is en uh, daarin een, een zo zelfstandig mogelijke positie krijgen en, en niet afhankelijk van, uh, van wat andere vrouwelijke wetenschappers ervan vinden of wat de overheid ervan vindt Nee, maar ziet u het echt gebeuren, zo'n zo, zo een praatgroepje van mannen die uh, met z'n allen gaan uh, discussiëren over de opvoeding van hun kinderen. Ja, de, de, ja, het, het gebeurt in, in een hoop landen. En, en, maar we hebben daar dikwijls een, het beeld wat we daar dikwijls bij hebben, zo'n praatgroepje, is een beetje een, een beeld wat ontleend is aan, aan, aan de, de vrouwenemancipatie. En ik denk, snap je, het, het, het, het krijgt een beetje een beeld van mannen die iets vrouwelijks gaan doen. Terwijl uh, praten natuurlijk ook echt wel een mannelijke activiteit is. En natuurlijk moeten mannen leren om, uh, om over wat anders te praten dan, dan, dan, dan alleen carrière of, of hun werk of de computer. Ja, maar dat nou, zijn, daar zijn ze al jaren mee bezig. En, en we ziet u nou zo'n clubje mannen pra praten over luieruitslag en over uh, wat nou de beste opvolgmelk is? Ja, ook wel denk ik. Maar ik denk dat, dat, er, dat er behalve luieruitslag, ik denk dat het misschien wel uh, heel erg iets voor, voor, voor zo'n groepje zal worden om eens wat minder te praten over luieruitslag of de beste zelf. En dat er andere dingen misschien belangrijker zijn op een bepaald moment. Misschien is dat juist wel het seksespecifieke eraan. <laughs> en ik denk dat, ja nee, we moeten het niet het is niet een softe activiteit, mannen praten dat, dat, door de eeuwen heen, we hebben het een tijd verloren, maar door de eeuwen heen hebben mannen veel gepraat over de opvoeding van hun kinderen als je kijkt naar de historische documenten van voor zeg maar 1850 dan zie je dat er heel veel dagboeken zijn geschreven door vaders, waarin ze onderling uitwisselen hoe het is met een kind, hoe de gezondheid is van een kind wat ze doen en laten met een kind en eigenlijk zijn we dat gewoon anderhalve eeuw een beetje verloren, het is een beetje van ons afgepakt vind ik. Eigenlijk. Ja, en, en de de grootste barrière die we wat dat betreft moeten opruimen, dat zijn dan misschien wel de, de, de politieke en de juridische ja, als je diep in mijn hart kijkt, dan, dan moet ik zeggen dat ik, dat ik vrees dat... Kijk, als je het op een rij zet, zijn er eigenlijk drie gebieden die we moeten bewerken. Het ene is, het moet toegestaan worden dat, dat, dat vaders zorgen. En dat is eigenlijk zeg maar het juridische gebied. Dus als vaders een kind willen erkennen, moet dat mogelijk zijn. Dat is nu eigenlijk... Maar wat kan uw stichting daarvoor doen? Want ik kan me heel goed voorstellen dat u van die, van die praatsessies organiseert en cursussen belegt. Maar ja. uh, de, de, de politieke lobby... Dat is nog wel even een ander verhaal. Ja. Nou, de politieke lobby voor rechten voor vaders is, is natuurlijk niet, niet van, van vandaag of morgen. Dat bestaat al wat langer in Nederland. En het is zeker zo dat het vader- en kindcentrum daar een heel serieuze bijdrage in gaat leveren. Maar we zijn niet de enige. Ja, wat voor ingangen heeft u dan? Wij, wij, hebben, uh, wij, proberen, wij hebben nu al veel ingangen naar de, poli naar de politiek. Naar nou, politici uh, in, in, de, in de Tweede Kamer zitten er ook in, uh, in onze beleidsadviesraad. En er uh, zitten ook wetenschappers in overigens. En uh, dat zijn kanalen die we proberen te gebruiken. Om een, uh, op een serieuze manier het vaderschap uh, vanuit vader zelf voor het voetlicht uh, te brengen. En te laten zien wat vaders en mannen zelf tegenkomen. Uh, in die situatie. En niet wat er over gedacht wordt. Of wat er over verondersteld wordt. Maar te kijken wat er daadwerkelijk aan de hand is. En ik denk dat we dat... Uh, dat het een middel kan zijn omdat uh, Dus het vader- en kindcentrum, een middel kan zijn om dat over te dragen op de politiek. Ja, het is nog één kleinigheid. U heeft subsidie nodig. Ja. <laughs> ja. Uh. We hebben onlangs hebben, we hebben al een, een kleine subsidie, zodat we zeg maar, uh, uh, bestuurlijk uh, kunnen bestaan. Hè, dat, dat we onze kosten in ieder geval voor goed kunnen krijgen en de correspondentie kunnen afwikkelen en uh, kunnen telefoneren. We, we hebben op dit moment een aantal grotere subsidieaanvragen uitstaan bij overheden, bij fondsen. Uh, die er op gericht is dat we een, een centrum, een fysiek centrum, een gebouw van de grond mm -hmm. kunnen krijgen met een staf van, van pakweg drie professionals. Uh, die uh, uitvoering kunnen geven aan, aan, die, aan, die, aan die plannen die we hebben ja. maar als, als politici waarover u het, u, ja. u het net had er, net als u van overtuigd zijn dat er zoiets moet komen dan, ja. dan is zo'n subsidie natuurlijk uh, geen enkel probleem uh, het komt er, het, nou uh, kijk, het is, uh, er, moet een, er is blijkbaar een flinke weerstand tegen uh, het, het aanzien wat mannen zelf tegenkomen, want dat is een tijd, mannen zijn daar ook niet zo erg mee naar buiten getreden, dikwijls. zo, een hoop mannen los, proberen hun problemen zelf op te lossen, nou, dat lukt niet altijd, maar ik ben ervan overtuigd. Dat het er gaat komen. Dat staat voor mij als een paal boven water. In, in, in onze voorlanden, zeg maar Amerika, Zweden, waar we het net over hebben gehad, in Duitsland, bestaan dit soort voorzieningen. En, en uh, ja, we hebben een sterk uitgangspunt dat we met deze opzet die we nu al hebben, met de mensen die erachter staan, dat zullen realiseren. Maar dat wil niet zeggen dat het zonder weerstand zal gaan, want uh, <laughs> er zijn ook mensen tegen, of er zijn erg veel mensen tot nu toe ook nog steeds erg veel mensen... ook helaas binnen de vrouwenbeweging... die dat me heel vreemd vinden... dat je vaderschap ook nog zou moeten ondersteunen. Ja. Eh, het, eigenlijk is er een beetje omgekeerd denken. Vaderschap is een achtergestelde positie... in deze maatschappij. Je kunt zien dat, dat we daar niet voldoende aan toe komen. Eigenlijk vindt de overheid dat ook. Wat doe je nou met, met, met, met achtergestelde positie? Dan zou ik zeggen, dan moet je daar bevorderen... dan moet je er geld in stoppen, dan moet je er voorziening in stoppen. Maar wat er gebeurt tot nu toe... dikwijls in de praktijk, er wordt gezegd... nou, moeders zijn altijd al degene die zorgen... Dus die moeten ook de meeste voorzieningen krijgen. Dus niet gericht op het inhalen van de achterstand, maar op het, op het funeren van de, de bestaande situatie. En ja, nou, we moeten ons moest... helaas ja. laten, meneer Zander. Uh, veel succes bij het verder uh, opzetten van uw stichting en uw activiteiten. Ja, bedankt. Dag. Het overzicht van de commentaren in de ochtendkranten. Vrede inzicht in Kosovo. Na meer dan twee maanden oorlog is president Milosevic akkoord gegaan met de belangrijkste eisen van de NAVO. Belgrado belooft een einde te maken aan de terreur in Kosovo, trekt bijna alle militaire eenheden terug en honderdduizenden gevluchte Kosovaren mogen terugkomen. Toch vraagt de Volkskrant zich af waarom nu wel en twee maanden geleden niet. Het akkoord van Milosevic wordt nog wat wantrouwend bekeken. De vrede lijkt dichtbij, maar er is, maar is nog geen feit. De vraag is of er een addertje onder het gras zit, misschien verborgen in de kleine lettertjes. De Telegraaf meldt dat de NAVO-bombardementen gewoon doorgaan, ook nu Belgrado de NAVO-eisen heeft aanvaard. Ook deze krant heeft niet zoveel vertrouwen in Milosevic. Maar nu Rusland de kant van het westen heeft gekozen, kan Milosevic zich niet langer achter Moskou verschuilen. En daardoor, daardoor lijkt een formeel akkoord binnen handbereik. De Telegraaf hoopt op een nieuwe fase met minder bommen. Maar er zal nog veel leed zijn voor de Kosovaren, ook als ze naar huis kunnen, aldus de krant. Er is pas echt sprake van vrede als de 850.000 Kosovaren die uit hun land zijn verjaagd... en de vele duizenden die ronddolen in Kosovo hun normale leven weer kunnen hervatten. Dat is de mening van het Algemeen Dagblad. De Servische troepen zullen plaats moeten maken voor een vredesleger waarin de NAVO domineert. De krant hoopt dat deze crisis de landen van de NAVO, die van de Europese Unie en de Russen, dichter bij elkaar heeft gebracht. Dat zou een zegen voor de toekomst van Europa zijn. Het bijmeldebat laat een laffe smaak na. Zo begint Trouw deze morgen zijn commentaar. De finale uitspraak van de Kamermeerderheid was dat de aanpak beter had gekund en gemoeten. Een zouteloze uitspraak, vindt de krant. Nu de fracties van PvdA, VVD en D66 druk bezig zijn de breuk in de coalitie te lijmen, wilden ze geen nieuwe brokken maken. De kritische PvdA-fractie gaf er daarom in de slotfase maar een soepele draai aan. We zijn aan het eind van piek 5. We schakelen nog even over naar Fred Strooband van Wereldnet. En die gaat u vertellen waar u uh, naar acht op kunt rekenen. Goedemorgen. Veel plezier, Fred, straks bij Wereldnet. Dit was Piek 5, de laatste van deze week. Maandagochtend zijn we er weer op dezelfde tijd, half acht. Graag tot dan. Radio 5, de opiniezender.